5 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Griekse opposi oppositieleider blijft erbij, Papandreou moet weg. Kettingbotsing in Engeland kost zeker zeven mensen het leven. En sprinttitel schaatsen voor Groothuis, Smekens en Oenema. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, plaatselijk kans op een mistbank. Morgen breekt op veel plaatsen de zon door, het wordt maximaal 14 graden. Maandag droog en veel bewolking, dan wordt het 11 graden.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 Gisteravond overleefde Papandreou een vertrouwensstemming in het parlement met een kleine meerderheid van de stemmen. Hij zei toen dat hij zijn eigen positie niet belangrijk vindt, maar het belang van Griekenland des te meer. Morgen praten Samaras en president Papoulias met elkaar. Bij het grote verkeersongeluk van gisteravond in het zuidwesten van Engeland zijn tenminste zeven doden gevallen. Dit maakte de politie bekend. Sadly, I can now confirm that we believe we've had at least seven people. We vrezen dat dat nummer zal stijgen als de dag doorgaat. Er zijn meer dan vijftig gewonden. De directeur van het ziekenhuis, waar een paar van hen behandeld worden, heeft nog nooit zoveel verkeersslachtoffers binnen gehad. Very close to the M5 as we are, we're quite used to seeing motor vehicle accidents and victims of those brought in, but never of this magnitude. Er waren 34 voertuigen bij het ongeluk betrokken, waaronder een aantal vrachtwagens. De auto's vlogen na de botsing meteen in brand en er waren meerdere explosies. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk speelde het mistige weer en het natte wegdek een rol. Maar volgens sommige ooggetuigen werden de bestuurders ook afgeleid door het vuurwerk op een rugbyveld vlak naast de weg. There waren a lot of firework displays last night and driving down from Reading you know you quite regularly we saw fireworks in the sky um, there was also you know, some really heavy patches of rain last night and then occasionally there were banks of fog so the conditions waren bad on the road. De politie bevestigt dat op het moment van de kettingbotsing vuurwerk werd afgestoken. There were events going on in the evening and of course we need to have a very close look at what was going on in the area that may have caused some sort of distraction. We believe that the firework display was happening at a similar time to the incident.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 in verband met het onderzoek niet zeggen. Het CDA heeft door de kwestie Mauro veel sympathie verloren in kerkelijke kring. Dat bleek vandaag op een bijeenkomst van christelijke vluchtelingenorganisaties... belegd door de Raad van Kerken. Minister Leer zou komen spreken, maar hij was verhinderd. Voor hem in de plaats kwam CDA-voorzitter Ruud Petom om het standpunt van de partij nog eens toe te lichten. En dan kijk je naar wat er mogelijk is, dat was het studievisum. Als met alle andere regels het doen... en je kijkt naar een andere oplossing... dan is dat in mijn ogen compassie. Eerlijk gezegd dacht ik op een gegeven moment... moet ik hier weglopen of niet. Ik vond het allemaal zalvond, uh, Woorden als compassie. Het menselijke raak je kwijt. Het christelijke, het zorgen voor elkaar. Ik vind ze gewoon schijnheilig. Uh, ze zijn uit op macht. En dan zie je hoe deze jongen terechtkomt in een vind ik bijna mens of eerlijke de situatie dat je op de tribune zit. En daar midden speelt zich een politiek spel af. Dat mag je toch iemand niet aandoen. Je ziet van voorzitter ook mee worstelen. Die, die, die linkse kiezers binnen het CDA, daar moeten ze iets mee. Het kan niet zo zijn dat die verhagen als een koronaal blijft regeren binnen dat CDA. En laten we even niet vergeten, een heleboel van de mensen die hier zijn... komen van oorsprong ook uit het CDA. Dus de raak is op deze manier echt kwijt. Het is niet voor niks dat nu zo weinig mensen nog CDA stemmen. Dat ze nog maar elf zetels overhouden. Jan van der Kolk, voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. Is het CDA nog de natuurlijke, aangewezen bondgenoot van de Raad van Kerken... als het gaat om het vluchtelingenvraagstuk? Er zijn heel veel partijen, christenen... en het CDA is één van de bondgenoten, als het goed is... maar... Is het nou ook nog een betrouwbare bondgenoot op dit moment? Ik denk dat u vanmorgen genoeg hebt gehoord om te horen dat veel van onze achterban het CDA niet betrouwbaar vinden. Maar Gert Leers, ook al is hij er vandaag niet, is altijd welkom bij de Raad van Kerk? Gert Leers is welkom, maar we zullen hem zeer kritisch blijven volgen. En dat doen we ook. We hebben een paar keer met hem hierover gesproken. En we laten hem ook zien dat de werkelijkheid van zijn ministerie een ander is... dan de werkelijkheid waarmee we vaak in de praktijk te maken hebben. En dat hij ze of voor een deel baseerd op volstrekt verkeerde uitgangspunten. Waarom is hij er niet trouwens vandaag? Hij heeft nog niet verteld. Drukke werkzaamheden. Uh, alleen, ik vind het niet erg chic om drie dagen van tevoren af te zeggen. Verslag van Roel Pauw. Een man van 75 heeft gisteren in een bus in Gelderop, een meisje van 10 geschopt en uitgescholden. De Eindhovenaar is aangehouden. De man had bij het instappen van de bus ook al voor problemen gezorgd. Hij wilde met een strippenkaart betalen. Maar toen de chauffeur zei dat hij niet meer geldig was... bedreigde hij haar...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 Op het NK Schaats in Heerenveen is Stefan Groothuis Nederlands kampioen op de 1000 meter geworden. Tweede werd Sjoerd de Vries en derde was Kelt Nuis. Groothuis was eerder op de dag derde geworden op de 500 meter. Die afstand werd gewonnen door Jan Smekens. Hij bleef Michel Mulder 100ste van de seconde voor. En bij de vrouwen was Thijsje Oenema zowel op de 500 als de 1000 de snelste. Er is uh, verkeersinformatie. Nee, die is er niet. Het is rustig op de weg. Oh, ja. toch veel informatie. Ja. Johnson Hokka. Gelukkig Inderdaad. niet voor niks op zijn plek. Vertel het <laughs> maar. Files uh, door werkzaamheden op de A12 Arnhem naar Utrecht. Staat tussen Maarsbergen en Driebergen 5 kilometer. En nog een file op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Door werkzaamheden. Daar staat tussen knooppunt Lunetten en Utrecht-Veemarkt 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. Griekse oppositieleider vindt nog steeds dat premier Papandreou moet aftreden. Kettingbotsing in Groot-Brittannië kost zeven levens. Volgens de politie loopt het dodental waarschijnlijk nog op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 E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van het Diabetesfonds. Heeft jouw club geld nodig?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 Straks de voortzetting van het Sportforum met Tom Boot, Henk Hoyting van Trouw... en John Volkers van de Volkskrant. Maar <laughs> eerst uh, de KPN-NK-afstanden in Thiel. Sebastian. wat lach je? Nieuw onderdeel. Ja, het is een nieuw onderdeel uitgevonden door uh, Pien Kulstra. Uh, namelijk net na je drie kilometer bijna op de billen op het ijs. Echt zo diep mogelijk uh, tussen de benen door van je coach. En die coach is dan Erik Bouwman. Maar ja, ze heeft ook wel wat te vieren, deze Pien Kulstra. Ze is 17 jaar trouwens, komt uit Boekelo... Vorig seizoen tweede op de WK junioren achter Carolina Erbanova. En zij rijdt met 4 0 9, 75, niet alleen de snelste tijd... maar ook drie seconden van haar persoonlijk record af. En dat, record, dat oude record reed ze een uh, half jaar geleden, ook hier in Ereveen, 4-12. Dus kortom, dat uh, geeft wel aan hoe goed ze het gedaan heeft. En uh, ja, het is een beetje een aparte meid als je het zo uh, weet te vieren. Dat John Volker talent... zei net, Pink Keul staat dus de ultieme schaatsnaam. Ja, nou ja, wellicht wel. In ieder geval is het iemand die uh, enorm multidisciplinair is trouwens in de sport. Want triathlon, uh, daar komt ze uit uh, vandaan. Zwemmen, hardlopen, uh, fietsen. En uh, uh, wintertriathlon kan ze trouwens ook goed. Stiekem vindt ze dat volgens mij nog wel ietsje leuker... zelfs dan alleen maar schaatsen. Maar dat heeft ze dus prima gedaan. Zij staat bovenaan, Linda de Vries met 4-11-11. Ook een persoonlijk record trouwens uit de ploeg van Marianne Timmer. Tweede, Janneke Ensing, marathonrijdster... Uh, staat inmiddels op de derde plaats. En wij zijn begonnen aan de negende rit met de wereldkampioenen in de baan Irene Wüst... en zij neemt het op tegen Diane Valkenburg. Goed, uh, blijf erbij, we gaan doorpraten over het schaatsen. Straks keer we terug bij de Europa League... want daar hebben we nog wel het een en ander over te bespreken. Maar even het schaatsen, heren. Uh, John, mag ik bij jou beginnen? John Volkers, Volkskrant. Uh, KPN-NK-afstanden, uh, is dat iets wat jou boeit? Nou, als eerste uh, grote toernooi van het jaar... ja, boeit het me wel. En voor het Nederlandse schaatsen, wat een grote partij is in de, in de, in de wereld... Uh, is dat een bepalend moment. Als je bij de NK afstanden uh, er niet bij zit, dan ga je echt een moeilijke winter tegemoet. Dan moet je tot december wachten om nog een kansje te krijgen om in een van de vele Nederlandse ploegen terecht te komen voor wereldbekers, EK's, WK's. Dus uh, nee, enkele afstanden is een uh, heel bepalend moment. Ja, en ik geloof dat de in december of januari kan je opnieuw geloof ik weer. Ja. Is het is erg ingewikkeld, of ligt dat aan mij? Nee, het is niet zo ingewikkeld. Oh. Ze hebben het proberen te versimpelen. We hebben dus nu, als het ware, een kwalificatie. <lacht> op, we gaan het nu uitleggen. Leg en en daarna het, even, krijgen we het even simpel uit, één keer. Daarna al, leg... krijgen we de schaatsweek van tweede kerstdag tot uh, oudejaarsavond. En daarin zijn, uh, is de volgende... Uh, uh, Sectie van tickets. Uh, een kwalificatiemoment. Ja, dat ja. heette vroeger allemaal uh, uh, skate-offs. Voortdurend krijgen we skate-offs om de een of de andere ticket. En gisteren heeft Arie Koops, de sportdirecteur van de KNSB, Nederlandse Schaatsbond, beloofd dat we uh, eigenlijk geen uh, skate-offs meer zullen krijgen deze winter. Maar ja. ik geloof hem niet. We gaan het zien. Henk Hoyting, heb jij uh, genoten van de rentree van Sven Kramer? Nou, genoten, genoten. Ja, het is, het is, het is leuk dat zo'n groot uh, sportman weer terug is. En ik ben heel benieuwd uh, of, of het in, in, in welke mate hoe die, op welk niveau hij kan terugkeren. Hoe, hoe dat gaat na wat is het? Anderhalf jaar geloof ik. Anderhalf 18 jaar, maanden. Uh, of, dat nog steeds, of het niveau, het lijkt me bijna niet, het niveau van wat hij ooit had. En, en, en het grote gat wat het toen was met de rest. Maar je zegt, lijkt me bijna niet, waarom niet? Nou ja, ja, nou ja, Normaal gesproken, maar dan, dat, dat is toch niet abnormaal wat ik zeg. Dat je na anderhalf jaar stilstand ja. en een sport die verder gaat, dat je dan dat niveau niet meer kunt bereiken. Of, of... Mm. Kleisters? Helleboots? Jawel, jawel. Mm. Maar, maar ook Stalens? gevoegd bij, uh, bij alles wat hij daarvoor al heeft gewonnen. Dus de, de, de, de intrinsieke honger en al noem dat soort dingen maar op. Maar goed, dat zeg ik. Ik zeg niet dat het niet... Dat kan ik ook helemaal niet zeggen. Maar, maar ik ben heel benieuwd. Tom, al, hoe we, kijk jij tegen de uh, rentree van Kramer aan? Nou, dat is een goede opmerking. Er zijn een heleboel rentrees, na, na, na lange rust, die uh, beter terugkomen. Uh, Sean, hoe heet die schaatsrijder, die 500 meter, die Canadees? Jeremy Wallerspoon ja, ging, ja, ja. ging een jaar op een Noors uh, ja. visserschip uh, werken. Ja. Omdat hij echt zat was van het schaatsen. Wat je ook kunt voorstellen als je heel lang ja. meeloopt. En die kwam beter dan ooit terug. Toen heeft hij het wereldrecord verbeterd door ja, 500 meter. En voor, voor Sven is het misschien niet gek. Want die schaats al zo lang op topniveau. dat hij in zijn ja, bed gaat. Ja, ja. Alleen. Kort, Tom. Kijk, uh, jij, hij heeft een basistraining gehad. Hij heeft niet op zijn top getraind. Dus je kan verwachten dat de tijden beter worden. als hij geen blessure krijgt. Want misschien krijgt hij met die intensieve training, weer dezelfde bluskuren. Nou, laten we het niet hopen. Irene Wüst op de drie kilometer, Sebastian. In duel met uh, Diana Valkenburg. En uh, zat het even moeite, want Diana Valkenburg... die kwam uh, langs zij en voorbij. En Wüst de rondetijden gingen wel hard omhoog. Maar Irene Wüst die uh, aantal jaar geleden... natuurlijk ook terugkeerde uit een dal. Zij was overtraind, maar kwam toch keihard terug... met een Olympische titel. En vorig jaar met die wereldtitels. Twee uur bij de WK afstanden en de wereldtitel allround. Heeft zich dus teruggeknokt. Maar qua rondetijden ligt het voordeel licht bij Diana Valkenburg. Als we de laatste ronde in zijn gegaan, Wus behoorlijk voorovervalt op de kruising. En beide dames een seconde langzamer zijn dan die piepjonge Pien Kulstra. Daar komt Valkenburg richting Wust gereden. In de laatste bocht wordt het een duel in de laatste 100 meter wie de rit gaat winnen. En ons staan die 409-75 gaan komen van Pien Kulstra. En dat waag ik te betwijfelen. Ze hebben nog twee seconden om de finish te bereiken. Valkenburg wint de rit en is langzamer. Inderdaad, 4 10, 37, de tweede tijd voor Diana. Valkenburg. En Irene Wüst rijdt de derde tijd voorlopig met 14.58. Er komt nog één rit, Voorhuis tegen Leenstra. Dus er zijn, ze kunnen uh, maximaal vierde en vijfde worden en bereiken daarmee wel de wereldbekers. En dat is toch waar het vooral om gaat, want die piek moet later in het seizoen liggen. Zeker voor een dame als Irene Wust. Maar aan de andere kant is het toch wel verrassend dat Pien Kulstra deze twee gerenommeerde dames uh, hier in ieder geval verslaat. En misschien wel op weg is naar haar eerste titel bij de CD want van Piet Staat dus nog steeds bovenaan met die 409,75. Tweede Valkenburg, derde Irene Wust. En de dames en de laatste rit staan bijna klaar voor vertrek. Jorin Voorhuis gaat het in die laatste rit opnemen tegen Marit Leenstra. Dat is dus TVM tegen voormalig Hofmeijer. TVM tegen Team Hart, moeten we tegenwoordig zeggen. Sebastian, nog even. Wust heeft een beschermde status. Heb ik gelezen deze week. Dat betekent dat ze zich over kwalificatie geen zorgen hoeft te maken. Ja, ze moet top 8 rijden. Die beschermde status heeft ze vanwege tegen haar wereldtitel op de drie kilometer vorig seizoen. Nou, ze moet top 8 rijden, dat gaat ze dus doen. Want ze staat derde met nog één rit te gaan. Dus die, uh, die gaat wel de werelddekens bereiken. Het dus ja. trouwens voor het laatste dat er op deze manier wordt geredeneerd. Uh, volgend seizoen uh, verdwijnt uh, dit systeem met beschermde status... Uh, naar aanleiding uh, van het jaar daarvoor. Ja, want ik gooi dan maar even ook hier in de groep. Heeft dit misschien invloed op de prestatie vandaag van Wust? jij eerst, Sebas? Nou, ik, ik denk dat voor uh, Wust en voor TVM uh, uh, duidelijk is... dat uh, de, de grote piek na kerst en oud en nieuw moet liggen... in het uh, in nieuwe kalenderjaar. En dat is nog een heel eind hier vandaan. Uh, dus zij zullen zich niet druk maken om 14.58, denk ik. Wust heeft wel eens het Nederlands kampioenschap op de 3 kilometer gewonnen... in een tijd die 1 à 2 seconden langzamer was dan de tijd die ze nu rijdt. Ja. Dus wat dat betreft zullen zij zich echt geen zorgen maken. Hoor. John Volkers? Van de ja, vorig jaar werd Irene Wust uh, Nederlands kampioen in 4:12:32. Precies. Dus ja, daar, daar gaat ze nu ook onder. Uh -huh. ja, dat is waarschijnlijk dat de omstandigheden toch iets beter zijn op dit moment in uh, T-Half dan, dan ja. vorig jaar. Hoge druk, lage druk, we kennen het verhaal. Of dus, de concurrentie weet. Ja, dat wil ik zeggen, of het is in de breedte sterker geworden inderdaad. Ja, uh, Irene Wuus vertelde mij deze week dat ze haar piek in uh, februari en maart voor dit jaar uh, uh, heeft neergelegd. Dus dat betekent echt dat zij een uh, rustige aanloop heeft. Dat zijn de uh, EK's en de WK's, die periode? Nou, zelfs, het EK beschouwt zij niet als een, als een heel belangrijk toernooi voor haar. Dat kan verzonnen tekst zijn. Maar de WK allround in Moskou, half februari. WK afstanden, diep in maart in Heerenveen. Dat zijn de twee momenten dat zij uh, op, op haar best wil zijn. Dus ja. Het, ja, qua seizoenplanning klopt dit. Ja. En Wie zei er ook nog bij dat haar techniek in het begin van het seizoen altijd uh, uh, toch lichtjes te wensen overlaat. Het is lastig voor een schaatserrijzer om, uh, en een schaatsenrijder. Om heel makkelijk de goede techniek direct in het seizoen te pakken te hebben. Ja, dat klinkt merkwaardig voor een wereldkampioen... maar het is uh, toch altijd een zoektocht naar je techniek, hoor ik al door de jaren heen. Maar dat geldt dan voor iedereen, Sean? Ja, dat, dat moet ongeveer voor iedereen gelden. Ja, is... Sommigen zijn, uh, sommige zijn uh, uh, geboren schaatserijders, zeg ik altijd. En je hebt ook een heleboel gemaakte schaatserijders. Huh? Die er echt voor moeten werken, bedoel je te zeggen. Ja, de, iedereen, aanwaai, iedereen... En... investeert wat meer energie in haar slag dan bijvoorbeeld Marit Leenstra. Dus, kijk, dit meisje dat nu rijdt, dat zien we hier toevallig op de monitor. Dat noemen we een geboren schaatserrijzer. Die, uh, die voorhuis flyer, of, voorhuis zo, of Leenstra? Wie uh, het is Leenstra. Oh. Hier in wit, met dat Ajax-pak aan <laughs> de rode streep op de, op de witte muts. Ja. Hard, team hard. Ja, en team... ze gaat hard, trouwens, na 1800 meter, als ik even mag inhaken. Ja, tuurlijk. Want uh, Marit Leenstra, uh, die rijdt op dit moment sneller dan die pinkels. Deed. Niet qua rondertijden trouwens, die lopen nu wel op. Alhoewel de duin bij Jan van Veen omhoog gaat. En ook voor Marit Leenstra zal gelden dat uh, vooral kwalificeren voor die serie internationale wedstrijden... die Wereldbekers in deze fase van het seizoen het belangrijkste is. Misschien nog wel belangrijker dan de Nederlandse titel. En dat moet je wel uh, dit toernooi in oogschouw houden. Dat er rijders zijn die weten, we kunnen iets minder zijn en dan rijden we toch top zoveel. En mogen we naar de Wereldbekers met die piek later in het seizoen. En er zijn rijders die hier gewoon al echt moeten vlammen om überhaupt die Wereldbekers te mogen halen. En Marit Leenstra die rijdt nu 34,2 ja. seconden over de afgelopen ronde. De en heeft er nog twee ronden te gaan. En dan wordt de kampioen, inderdaad, zo lijkt het: Pien Kulstra... Heeft Sean Focus dat bij het uh, rechte eind? Want is het verschil tussen Kulstra en uh, die Marit Leenstra inmiddels opgelopen? Naar 1 seconde en 17 honderdste. En nadat uh, we Thijsje Oenema al hadden als uh, verrassing op niet zozeer de 500, maar wel vooral op de 1000 meter. Waar ze de titel uh, ook nog in schrepen, haar tweede titel. Krijgen we hier de volgende verrassing? In de persoon van Pien Kulstra. Marit Leenstra gooit de arm al even los, maar moet nog een ronde. 35-1 nu voor de rondetijd. 34-3 voor Jorien Voorhuis. Het zijn uh, rondetijden en tussentijden. Die absoluut niet in de top voorkomen. En dan moet Marit Leenstra nog door gaan rijden. Wil ze die wereldbeker halen. Want zij heeft dus niet zo'n beschermde status. En moet dus bij de top 5 gaan eindigen. Wil ze de wereldbekers ingaan. En dat wordt al lastig zat. Als je zo'n uh, ram krijgt van de vrouw met de hamer. Met die rondetijd van 35-1. Ze heeft veel moeite in de laatste bocht. Ook om op de been te blijven is de balans. En de coördinatie helemaal kwijt. De titel gaat naar Pien Kulstra. Dat is dus een nieuwe verrassing. En die top 5 zitten. Niet in voor Marit Leenstra, want ze wordt negende en mist dus de Wereldbekers. En die Wereldbeker gaat ook aan de neus voorbij van Jorien Voorhuis. Een verrassende winnares op de drie kilometer. Pien Kulstra, heet ze dus. 17 jaar uit Boekelo, pakt daar eerste titel bij de senioren. Tweede wordt Diana Valkenburg, derde wordt Irene Wust. Zij gaan met Linda de Vries en met Janneke Ensing de Wereldbekerwedstrijden in. Dat is uh, de uitslag van de drie kilometer. Ja. <laughs> John, die heeft een, die, jou, jouw glimlach is net zo groot als die van Pink Kulstra. Die nou, dat ik, dat ik, werd, ik werd van de week als het ware <laughs> je je, Ja, door, door uh, Liset van de Geest. Dat is een schaatsenreister die in de zomer voor de volkshand stukken schrijft over andere sporten. En die, ik zeg: nou, Liset, uh, vertel eens even: wat gaat er gebeuren? Het komend weekend zegt ze nou, één naam John. Schrijf hem maar op, Pien Kulstra. Wat een grote verrassing. Dus ik dacht, ha, ja, zal, dat, zal zal, dat zal Pien Kulstra. hoe is Pien <laughs> Nou, daar staat ze, Nederlands kampioen op drie kilometer. Ja, maar, maar nu het antwoord, Sebastian, wie is Pien Kulstra? Uh, Nederlands nou ja, ik... kampioen, ja, hmm. dat hebben ja ja, ja, ja, ja, ja, en uh, tweede op het wereldkampioenschap <laughs> vorig seizoen. Uh, ja, het is de tweede keer, Ik kan het allemaal op gaan noemen, inderdaad... dat ze deelneemt aan de dan de afstanden Vorig seizoen maakt ze haar toen werd ze tiende op de drie kilometer... nou, dat is voor een 16-jarige debutant helemaal niet zo heel slecht. En uh, morgen is het trouwens jarig, want ze is van uh, 6 november. Dus morgen wordt ze 18 jaar, dus ze viert alvast een, uh, een verjaardagsfeestje... met haar eerste titel uh, bij de senioren. En inderdaad wordt zij door veel mensen in de schaatswereld al wel uh, aangeduid... als uh, een van de grote talenten, zoals Mauri's vriend... dat uh, uh, schijnt te zijn bij, uh, of volgens... Die diezelfde insiders, de trainers en de schaatsers, is bij de mannen. Nou ja, Pien Kulstra bewijst dat hier, hier wel met die Nederlands titel. En ook gewoon een goede tijd, hoor. want ze is maar één seconde langzamer... Uh, dan uh, Claudia Pechstein was gisteren in IJssel... die daar een, uh, Duits kampioen werd op de drie kilometer. Nou is dat wel een beetje appels met peren vergelijken natuurlijk... want je weet niet hoe dat was qua omstandigheden. Maar 4,975 voor begin november is een, uh, ook gewoon echt een nette tijd, vind ik. Tom, wat? Sebastian, uh, ik heb een paar namen opgeschreven. Unama... Bergs, Bergsma, Keulstra, is het een Fries kampioenschap in plaats van een Nederlandse kampioenschap? Nou, Pien, is geen Friesin hè. Boekelo, dat ligt volgens mij niet in Friesland. Uh, uh, ja, Bergsma wel inderdaad. En, uh, en Oenema ook. Maar uh, ja, er komen links en rechts uh, aan de ene kant verrassende namen voorbij. Maar ook wel namen die door, uh, door anderen waren aangeduid. Want mensen die uh, iedere week bij het marathon schaatsen gaan kijken, die hadden ook al wel gezegd. Schrijft die Bergsma maar, maar op voor die vijf kilometer? En dat maakte die ook waar. Zeg nog even, heren, dan gaan we het schaatsen afronden. Uh, wil ik ook die achtervolgingsploeg nog even benoemen? Want er de, de, de zingt een naam rond uh, met betrekking tot die nieuwe uh, bondscoach. Uh, na het vertrek van Theo de Roy, Joop Alweda. Henk Hoiting, toen jij die naam hoorde, wat dacht je toen? Nou, dat lijkt me heel logisch. Want die schaatsen ze... niet? Nou, nee, maar goed, ze hebben hiervoor met Theo de Roy al aangegeven dat ze, dat ze een, een relatieve buitenstaande wilden. Uh, Theo de Rooij uh, met, met de Rabo-achtergrond en noem alles maar op, heel kort gezegd. Daar had ik toen ik die naam hoorde ook zoiets van, ja, dat kon ik niet meteen plaatsen. Ja, Joop Alba, daar heeft zich toch in de afgelopen jaren voldoende bewezen in, in uh, veel sporten buiten het volleybal waarin hij ooit begon. Uh, ja, man lijkt mij hier een goede, goede rol in te kunnen vervullen. Sebastian, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik, ik denk wel dat het belangrijkste is dat er iemand komt die uh, geen uh, verleden heeft, zeg maar, met, bij al de verschillende commerciële ploegen. Uh, maar dan moet wel iedereen ook mee willen werken. Maar ik denk dat dat met iemand als Joop Albert daar wel voor elkaar te krijgen is. Maar dan, jij zegt van ja, dan moet iedereen wel meewerken. Maar uh, is dat niet juist de makken in de schaatsport, uh, kijk ik naar ja, John Volkers, dat iedereen moet meewerken? Waarom moet iedereen meewerken? Waarom niet gewoon één man die zegt, zo moet het, punt. B nou, een bondscoach eigenlijk zo ongeveer. Kijk, al die rijders hebben hun individuele programma. En er is door, uh, door de ISU en het IOC ooit bedacht om er een achtervolging aan te toe te voegen aan het programma. Maar dat hebben ze wel uh, op basis van de deelnemers gedaan... aan die individuele wedstrijden. Dus als die niet individueel meedoen... kunnen ze niet uitkomen, althans zo is het steeds... bij de Olympische Spelen, in die ploegachtervolging. En daar zit de grote bottleneck door de jaren heen. De, de ploeg van Nederland in Vancouver... was zeer onevenwichtig samengesteld. Met Mark Tuitert, die nog nooit in de ploegachtervolging had opgetreden. Met Jan Blokhuizen, een, een neo die... Uh, die plotseling kwam doorschieten als, als allerlaatste deelnemer in de Nederlandse ploeg... en met de, nou ja, de getergde Sven Kramer, uh, ja, dat, is, dat is daar compleet misgegaan. Ja. En, ja, dus ja. dat is het grote manco aan, aan dit systeem. Je kunt geen uh, uh, achtervolgingsploeg drie jaar lang opleiden... en inzetten op de Olympische Spelen, want dat is niet gepermitteerd... want je mag maar tien schaatsers bij de mannen, tien schaatsers bij de vrouwen meenemen... en uit die mensen moet jij je ploeg van drie recruteren. Ja, dan moet je mensen gaan aanwijzen op voorhand. Dus dan had je in het geval van uh, de Olympische Spelen... moeten zeggen van, nou ja, uh, Kramer, Verheijen en uh, Wennemars bijvoorbeeld. Jullie zijn uh, vijf keer wereldkampioen geworden. Jullie rijden in Vancouver en dat betekent dat Kramer een plek op de 5 van de 10 kilometer inneemt. Wennemars ja. bijvoorbeeld op de 1500. En dan moet, je het die, dan moet je het omdraaien. Maar je weet wat er gebeurde, Ja, da, de dat, dat is de het probleem. Wees Ronald Mulder aan in het vliegtuig. ...terug van de WK Sprint in Obi-Hiro... ...en daarmee gooit hij de deur dicht voor Erbe, Erbe Winnemars. Ja, precies. Maar we zitten nu al over uh, het invullen van die achtervolgingsploeg... ...terwijl er nog iemand moet aangesteld moet worden die die invulling moet gaan doen. Nee, maar wat ik, wat ik wilde ja. zeggen is, je kunt het ook omdraaien. Dus kijk, die achtervolging, uh, uh, laten we wel zijn... Dat, ...dat is gewoon een potentieel gouden medaille... ...als je dat met, uh, met zo'n groep doet die zo goed op elkaar is ingespeeld. Dan vind ik, dan mag je daar best een aantal individuele plekken voor opofferen. Hmm. Ja, dus bedoel je te zeggen, dus, dus, gewoon van tevoren dus, al bepalen wie, wie gaat rijden. Ja, precies. En ja. die jongens indelen op individuele afstanden. Ja. En maar moet je dan ook rekening houden met de commerciële belangen? Nou ja, daar, daar, daar komt uh, dat probleem rond de hoek kijken. Want uh, uh, dan krijg je inderdaad coaches die zeggen... ja, maar dat gaat wel ten koste van een plek voor een van mijn mogelijke schaatsers. Of een ah. mogelijke plek ja. voor een van mijn schaatsers. Dus de, de sterkste ploeg was natuurlijk altijd de TVM-ploeg. Ja. In de opstelling van Heijen, Wennemars, Kramer. Was geen, uh, daar hoefde hij geen uh, ruimtevaarttechniek voor te hebben gestudeerd om dat te zien. Nee, en, precies. Nou ja, dus uh, alleen die ploeg die brak de nek op, uh, op een blokje was het niet in Turijn. Sven Kramer stapte op een blokje, dat ja. kost Nederland het goud. En vervolgens gaat het nog een keer mis in een veel beter voorbereide missie te Vancouver. Dus ja, ik, ben, ik ga, ik ga mee in de gedachten van Sebastian Timmerman, wijs die drie rijders aan... Ja, en zoek die andere zeven er maar bij voor, uh, voor Nederland. Maar... Ja, dat kost je een paar individuele plekken. Maar het, het is wel een potentieel gouden medaille. Ja, maar we moeten ook nog een keer daarbij halen. dat die... Het is een groot gevaar. Want volgens mij is Mark Tuitert uh, naar Vancouver gegaan. Op de 1500 meter. Op een van de allerlaatste plaatsen. Was het niet? Oeh, Uit ons hoofd. Nou, daar zullen we er van afblijven. blijven. Maar volgens mij is die echt een hele late ploeg in gekomen. Ja, ik heb een laptop voor mijn neus. Dus nee. als je twee seconden hebt, dan zoek ik het nog eventjes op. Maar okay. in, in, in, in, in ieder geval, tijd het Nee, die werd derde op het Olympisch kwalificatie. Oké, daar is hij net ingekomen. Ja. ja, ja, ja. Okay. ja, ja. Maar uh, afrondend, Sebastian, ik hoor jou gewoon al uh, logisch redeneren. Ik neem aan dat er zometeen wel ergens een slotborrel is met de KNSB-mensen. Dus ik stel voor <laughs> dat jij daar gewoon een wijntje mee maakt en dan morgen nee. gewoon zegt hoe het is afgelopen. Ik, uh, ik ben, uh, ik ben, kansloos. Ik ben huh? kansloos. Want dan komen al die belangen weer om de hoek. Uh, komen, nee, kansloos ben ik. Maar, maar Sebastian, dan is het toch goed dat Joop Alba daar het doet... om te zien nou ja, buiten de partijen ja. staan. Ja, ja, ja nee, dat, dat vind ik ook. En ik denk ook wel dat hij gezien zijn verleden... in de andere sporten en wat hij bereikt ja. is... een bepaald overwicht heeft... dat hij ook uh, uh, in staat is om tegen de coaches... van al die verschillende commerciële ploegen te zeggen... luister, we gaan het zo doen. En als je mee wilt doen, haak je aan. En als je niet mee wilt doen, heb je pech. Zo Dank je wel. Sebastian Timmerman was dat vanuit uh, Tialf. We gaan weer even door met, uh, de, met het voetbal. Want we waren in de Europa League uh, blijven steken kort voor vijven. Even over Twente nog. Dat kreeg Odense op bezoek. Uh, de club werd vorige keer uh, makkelijk uh, uh, verslagen. 4-1 werd het dikke, ging het moeizaam. Het werd 3-2 door een laatst doelpunt van Leroy Ver. Uh, zei ik als mededeling met de hoop dat we dan Leroy Ver ook zouden kunnen laten horen en dat gaat nu gebeuren. Ik kwam erin bij 2-2 en uh, ja, we waren gewoon winnen hier om, uh, om door, te, door te gaan of uh, om te overwinteren in Europa. En, uh, ik denk 2-2 uh, individuele fouten en hun, hun profiteren er gewoon goed van en ja, dan, uh, dan wordt het toch nog spannend. Maar ja, ik denk dat we toch, toch doorstaan blijven vechten en uh, ja, toch verdient de 3-2 hebben uh, ja, gescoord En dan ga je wat vrije voetballen. En, ik denk dat, uh, dat, we gewoon, uh, dat we het gewoon heel goed hebben gedaan. Is ver weer toe aan een uh, basisplaats? Leg ik voor aan Henk Hoytink van trouw. Nou, hij is er natuurlijk wel dichterbij gekomen. Wat op zich niet vreemd is, want het is een talent. Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik de houding van, van de trainer... van Koa Adriaanse, uh, ik, ik mag dat wel. Hij heeft ons uh, van de pers ook altijd voorgehouden. vooral wel mooi? Altijd een beetje onderbelicht. Want het gaat altijd over scoren, scoremotions en wat dan ook. Maar hij heeft ook altijd gezegd... het is zo raar dat er in de pers worden aankopen ook altijd versterkingen genoemd. Terwijl dat vaak nog maar moet blijken. En heel vaak ook niet zo is. Uh -huh. En hij zei, ja, Munselman, zijn voorzitter... wilde ook heel graag, voordat hij er was, die al hebben... En Co heeft ook gewoon gezegd: ja, op dit moment met Wout Brama en noem maar op het middenveld, ja, waar moet ik hem neerzetten? Dus daar, ik bedoel, daar hou ik ook wel van, dat je niet gelijk blind... Maar ik bedoel, hij, hij uh, ontwikkelt zich nu goed, die ver. Uh, andere middenvelders, nou, Brama zal er wel in blijven staan. Maar hij heeft toch ook zo'n moment dat ik zeg: Landzaad is een, een reserve geworden. Dus hij komt er wel in. Daar gaat het niet om. Maar ik vraag me af, Munsterman heeft uh, 5 miljoen ervoor uitgegeven. Ja. Hij heeft ook ADA's aangenomen. Ja. Dan zou ik tijdens de aanname dit bespreken en zeggen als ADA's. want het is natuurlijk niet gebeurd, als Aardiaanse zegt die stel ik niet op... dan zeg je nou, dag meneer Aardiaanse. Ja, dat lijkt mij ook. Dat had ik ook gedaan, maar... Nou, het is gewoon handel, Tom. Laten we elkaar nog niet voor de gek houden. En een ja. beetje mannetjesgedrag. Iedereen door. ziet ver als een hele grote, ja. gro grote belofte voor de toekomst. En uh, die doet het straks wel in de Engelse Premier League, weet je. Ja. Uh, Over Premier League gesproken. Uh, hoe vonden jullie dat Douglas het deed als Nederlander? Want die is gewoon Nederlander geworden om in de Premier League te gaan spelen. Vraagteken? Nou ja, hij had één balletje op basis waarvan je al geen goede wissel meer kunt spelen als verdediger. Ja, die die bal die uit. in de verdediging verloren. Ja. En eh, of dat nou door de, door de commotie rond zijn paspoort of wat dan ook eh, komt... Ik bedoel, eh, het is niet voor het eerst. Maar goed, dit klinkt een beetje te zuur. Het is in principe een, uh, een hele goede verdediger. Eh, daar hebben we er net zoals in het geval Stroopman daar hebben we er niet zo gek veel van in Nederland. Dus het is logisch dat hij... Uh, langzamerhand in verband met Nederlands helft... in ieder geval de selectie van Oranje wordt gebracht. Maar als je vraagt naar die wedstrijd... Ja, als je begint met zo'n balletje, ja, dan, uh, ja. dan is het punt. Kan het dan niet meer goed zijn. We luisteren naar het Sportforum op Radio 1... met Ton Boot, Henk Hoiting van Trouw en John Falkers van De Volkskans. We hebben AZ nog uh, te doen met betrekking tot uh, de Europa League. 2-2. 2-0 voorsprong uit handen gegeven. Wat dachten jullie toen je AZ daar tegen Austria-Wien uh, bezig zagen... Uh, op het leek net alsof het in elkaar kakte. Of hadden jullie dat niet? Prutswerk was het in de tweede helft. Het was echt verschrikkelijk. Wat daar allemaal niet gebeurde. Die, die Oostenrijkers die, uh, die gingen een beetje Vaat bank voetballen. Daar was AZ helemaal niet op berekend. Of ze... Ze waren er mentaal niet meer bij. Ik begrijp er werkelijk niets van. tweede helft. Maar, maar misschien wordt set wel te hoog ingeschat door ons. Hè? De individuele kwaliteiten zijn niet te vergelijken, volgens mij, ja. met Ajax en PSV. En het is dus een team dat heel erg wisselvallig zal zijn. Uh, het vreemde is dat de koploper van de Nederlandse eredivisie... speelt tegen de nummer twee van uh, de Oostenrijkse competitie... Dus, als je scorebord journalistiek, in Oostenrijk wordt er beter gevoetbald dan in Nederland. Denk? Nou, ze hadden het in de thuiswedstrijd, was het omgekeerd. Toen begonnen ze heel slecht, AZ. Toen hadden ze net een paar goede resultaten in de Eredivisie, door iedereen opgehemeld. En de jongens hadden ook op dat moment, denk ik, een iets te hoge dunk van zichzelf. Begonnen wat te slap. En het a was toen ook heel veel. Toen werd het 0-2 voor Austria en dat wisten ze nog om te buigen. Dit was een beetje het omgekeerde rollenpatroon. Maar goed, ik ben, ik ben het met, met Ton eens... dat die ploeg met alle waardering voor wat Verbeek ermee mee doet... Absoluut. misschien is het daarom wel des te beter wat hij ermee doet... dat het inderdaad niet zo'n goede ploeg is... als nu de koppositie in Nederland doet hm. vermoeden. Hm. Ik dacht dat dat uitsyndroom een beetje weg was. Of praat ik het nu weer aan? Ja, maar dat vind ik, dat vind ik een beetje... Dat is, ja, als je de cijfers gaat bekijken, dan is het sinds 2007 geloof ik. Dat is wel zo. Maar in de tussentijd zitten er ook wedstrijden bij Arsenal nog... voor de Champions League, maar ook nu... In principe dat je uit 2-2 speelt bij Al-Shirawin en, en een paar weken terug 1-1 bij die ploeg uit bij, bij Garkov mm -hmm. uit Oekraïne. Dat zijn nou, gewoon in principe goede resultaten. Ja. Bedoel, je kan niet elke uitzet Europees winnen. Dat, zo Zover zijn wij als Nederlanders. Ja, maar goed, We goed, hebben niet... nu drie gelijke spelen. En ja. dat hakt erin natuurlijk. Hè? Want een gelijk spel krijg je maar één punt voor. Het is wel zo dat Twente, PSV en ook Ajax... sowieso al geplaatst zijn ja, voor de volgroom. Dus als, als AZ nog even een stapje naar maakt... dan hebben we vier ploegen. Volgens mij is het voor AZ heel gunstig... om uitgeschakeld te worden in de Europa League. Want je verdient toch je stuiver aan. Maar je wordt wel kampioen mee. <laughs> Als al die andere ploegen. Uh, uh, ja, echt in het komend voorjaar... Gaan die, uh, gaan die behoorlijk zwaar hebben dan. Dan kun je zomaar ja, van profiteren. Als je, als, je het zo, dan heb je, als je het zo bekijkt wel. Want ze Onmiddellijk hebben, uit de beker door laten kikken. Ze hebben gewoon een iets te smalle selectie. Dat is logisch. Het is een kleinere club voor, voor een heel seizoen. Dus als je het zo bekijkt wel. Een smalle selectie eh, wordt maar de hele tijd Kijk verteld. Kijk wat er met uh, Utrecht is gebeurd. Uh, die het Europese seizoen hebben gehad. En, ja. Ja. ja, speel je in de kijker. Uh, Spelers weg. Maar vroeger is Ajax ook wel eens kampioen van Nederland geworden. En hebben de Europa Cup gewonnen. Kom nou. Tuurlijk, ik, ze ook door. En ze gaan ja, we wel door, door ze en, het wel. Je hebt misschien gelijk uh, dat door die smalle selectie gaat dat tellen, natuurlijk. Hmm. Hè? Goed, ja. uh, we ronden het af. We kunnen in ieder geval met een goed gevoel uh, terugkijken op uh, uh, de afgelopen week wat betreft Europees voetbal. We gaan het over Kevin Strootman hebben, overtreding, Luc de Jong. We hebben het er al over gehad in die topper tegen PSV. Hij moet een schorsing uitzitten. Eerst hoort hij uh, een straf tegen zich geëist van één wedstrijd. Die later wordt verzwaard naar twee. Ja, dat snap ik nu niet. Ook omdat de aanklager heeft gezegd dat hij de beelden vaak heeft gezien. En uh, dan met een voorstel komt van één wedstrijd en dan één voorwaardelijk.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 Persoonlijk en zeker als het team niet verder gestraft hoeft te worden. Even voor de helderheid in de discussie, voor we verder gaan. Strootman zegt van ja, maar het is dezelfde aanklager en dezelfde beelden. Uh, correct me if I'm wrong. Volgens mij is het aanklager die heeft gezegd één wedstrijd, één wedstrijd voorwaardelijk. Vervolgens komt de tuchtcommissie in beeld. En de tuchtcommissie bekijkt het dan vervolgens weer zelf. En die oordeelt dus anders dan de aanklager. Henk, heb ik dat goed samengevat? Dat klopt. Dat hebben ze ook gezegd op die avond bij de tuchtcommissie. Van we zitten hier omdat wij uh, uh, uh, het oordeel van de aanklager. Uh, delen. Anders hadden we hier niet gezeten. Dan had je dat op zich al wat. Nee, dat klopt. En zij beoordelen het eigenlijk. Het zijn twee verschillende werelden. Dus wat ja. hij zegt, dat klopt eigenlijk gewoon nee, helemaal niet. Nee. nee, bovendien was het een schikking. wat de aanklager ja. voorstelde. Dus een schikking. Ja, daar kan je mee akkoord gaan of hmm. niet. En ik vind het leuke. afgezien dat Strootman het niet leuk vindt. maar ik vind het leuke. dat eens een keer. risico is genomen. en dat slecht uitgepakt heeft. Ja. Want ik begrijp dan dus, want Henk, wat jij zegt... dat de commissie zegt, we zijn het eens met de aanklager... dan snap ik dat hoge beroep niet. Want dan is het risico toch veel groter dat je een zwaardere straf krijgt... als je al weet dat de, dat de, dat de, de commissie zich achter hoor. de aanklager... Ja. Ja, dat is ook zo. Maar daar, daar hebben ze ook eigenlijk al van gezegd... Van de, dat ze daar in principe ook niet zo gek veel vertrouwen in hebben. Dat ze niet meer geloven dat die straf nog wordt verminderd of wat dan ook. Het schijnt nu, zegt Kevin Stroman in al zijn wijsheid. Als 21-jarig. Ik vind ook dat zo'n voetballer... Moet, moeten ze daar ook eigenlijk niet over laten praten. Dat moeten andere mensen namens PSV doen. Maar ik, ik heb Kevin Stroman horen en lezen zeggen... dat het een principe kwestie is. Maar wat is het ja. principe wat is het Ja, principe dat dan? weet ik dus ook niet. Daarom zeg ik het ook een beetje op deze manier. Dat maar, vind ik zo'n. Ja. Maar goed, het hoge beroep... Dat doen ze nou toevallig wel zonder risico. Want het kan niet meer dan twee nee. wedstrijden worden. Ja. Wat van jij, John, toen je het allemaal voorbij zag komen? Nou ja, die, die overtreding en, en, en die bestraffing door Blom... dat is toch prima in voetbal. Voorheen werd er wat afgeschopt in het voetbal... met alle gevaren van dien. werd ook bijna nooit kaarten getrokken. Dit seizoen is het... Uh is het aantal rode kaarten sterk gestegen. Ik vind dat een bescherming van, van, uh, van de goede spelers. Daar behoort overigens Strootman ook wel toe. Maar die mag toch wel graag uh, blijkbaar het wapen uit, uh, uit de achterzak halen. <lacht> maar laten we nou de allerbeste voetballers op dat voetbalveld beschermen. En dat kan maar op één manier. Dat is be door bestraffing via de scheidsrechter. En daarvoor zijn de regels gemaakt. Maar Henk, hoor, ik kan je je wel voorstellen dat uh, Rutte boos wordt... vanwege het feit dat de ene scheidsrechter zus... En, een voorbeeld. Messi wordt neergelegd in het strafstopgebied... Uit bij, wat was het, bij Pielsen geloof ik. Ja. En die jongen die wordt uh, met rood van het veld gestuurd. Ja, dat, dat had dat, dat geel kunnen zijn. Wat moet wat, wat, Strootman dan wel niet kunnen krijgen als je die lijn doorzet? Ja. Twee, twee keer rood. Uh, nee, nee, nee, nee. Zo, nee, want er zijn wel ergere rode kaarten. hoor wat dat zijn Er zijn ook wel weer gradaties. Maar ik, word, uh, ik kan me dus niet voorstellen dat Fred Rutte zo kwaad werd. Ik vind een hele, helemaal met Ton eens een hele uh, slechte actie uh, van deze trainer als, als, als voorbeeld ook. Maar ook eh, inderdaad, ze zeggen dan, trainers zeggen altijd heel graag dan daarna van... om aan te tonen dat ze de broers niet zijn. Ja, maar dan moet er, eh, wat jij nu net ook een beetje aangeeft... dan moet er consequent worden gefloten. Dan moet het allemaal... Dat kan dus niet in een contactsport in een, en in een toeval en een balsport als voetbal. Er is geen geval eenduidig te verklaren. Geen, geen geval is identiek in het voetbal. Dus consequentie is gewoon, dat is een illusie. Dat kan niet. Punt 1, omdat je met mensenwerk te maken hebt. En punt 2, vanwege de aard van het spel. En dat gaat voor alle bolspelen bols, Maar bols. bijvoorbeeld uh, Henk, de, de doorgebroken speler... op weg naar de goal... Ja. Was, die werd vroeger onderuit gehaald... en dan, dan, dan werd er wel een gele kaart gegeven... en uh, met de vinger gezwaaid. Maar dat, dat is... Tegenwoordig altijd rood. Ja, terecht ja. toch? Maar de regel is toch ook zo? Ja. ja, maar dat was vroeger niet zo. Nee, maar die kan je ja, toch aanpassen? Ja, de de de regel. gelukkig is die regel aangepast. Dat was echt uh, schof terug wat er gebeurde op die velden. Ik als iemand echt... doorbrak, schop hem maar naar beneden. Want, Tom. Uh, Tom. Ik, Tom. Vind ik vind het, het heel leuk. leuk dat het behoort consequent... en daar klagen uh, trainers ook vaak over. Alleen als het in een voordeel ja. is, dat moet ik wel zeggen. Hè, maar, ja, maar Henk ze... zegt, dat kan niet in een contactsport... want niet iedere situatie is hetzelfde. Maar ze zeggen wel, en dat is een... Contradictie, in de geest van het spel uh, fluiten. Nou, dat is het meest subjectieve. En dat is tegendeel van consequent. Ik als coach vond het prettig, als, als de scheidsrechter precies volgens de regels verloopt. Maar hmm. nou goed, als stevige jongens tegenover elkaar staan, dan, dan kun je. misschien is weer subjectief, subjectief. Ja, maar dat, dat is dan de geest van het spel: dat die stevige jongens af en toe tegen elkaar botsen. Hmm. En als die ene stevige jongen, die andere wat meer fragiele meneer in elkaar trapt, ja, dan, moet je, dan is dat niet volgens de geest van het spel. Maar, maar, Zo ongeveer? Maar wat is er op tegen dat je gewoon volgens de regels... precies ja, regels volgens de regels sluit. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan uh, kom ik terug op wat Henk zegt. Soms moet je die regel interpreteren en dan zit je in een schemergebied. Ja. Even naar de reactie van Rutte. Er is ook heel veel over te doen geweest. Wilde de scheidsrechter geen hand geven. Overigens de reactie van Strootman ook, die duidelijk naar binnen zag lopen en uh, probeerde Ala uh, Romero uh, uh, zijn hand te blesseren. Want die muur is toch altijd sterker nog, kan ik me zo voorstellen. Um, Laten we eerst de reactie van Rutte uh, bij, uh, bij de hand nemen. Moet hij gestraft worden? Verdient hij een straf, Henk? Hoort ik? Ja, als de Meilers wel. Ja, goed, het zal er nu te laat voor zijn. Want het, bijvoorbeeld, niemand heeft actie ondernomen sindsdien. Uh, maar ja. hij zou bijvoorbeeld ook door de, door, de KVB, maar hij zou bijvoorbeeld ook door de CBV, hè, door, de, door de Club van de Trainers. Ja, die hebben zich heel erg op de vlakte gehouden ja, en gezegd: maar Ja, maar hoe doen ze dan altijd Ja, Hoezo begrijpelijk? Dat is niet begrijpelijk. Je moet de scheidsrechter gewoon een hand geven na de wedstrijd. wordt het als, toch altijd, als, als ambassadeur ja. van jouw club. Wat, wat is dat nou voor een onzin? We hebben toch altijd uh, afspraken gemaakt voor het seizoen. Jongens, we gaan dit jaar de scheidsrechters vriendelijk bejegenen. In alle omstandigheden ja. gaan we een voorbeeld zijn voor de jeugd en, uh, en de jonge collega's op het veld die fluiten. Nou, uh, echt niet. Nou, de straf. Uh, kijk, iedereen kan wel eens een foutje maken, zal ik maar zeggen. Jij dus gaf de scheidsrechter altijd een hand, toch, Ton? Ik gaf principieel altijd. In het begin gaf ik ze principeel geen hand. Ik Dood gewoon. He, maar dan, dat is weer consequent. En later heb ik ze principeel wel een hand gegeven. Want toen ja, Maar dacht waarom ik, gaf jij de scheidsrechter dan geen hand? Uh, uh, ik gaf ze geen hand als we verloren hadden. Ik gaf ze wel hand als we, uh, <laughs> als we gewonnen hadden. Dus op een gegeven moment dacht ik, dat is inconsequent. Dan geef ik ze maar helemaal dus, geen dus hand. Dus als Rutte de scheidsrechter uh, geen hand geeft als hij heeft verloren... maar wel als hij heeft gewonnen, doet hij het eigenlijk goed? Nee, Nee, hij moet er gewoon of geen hand geven voor en na de wedstrijd. Ja, maar jij zei net dat je wel een hand gaf als je had gewonnen. En niet ja, en... in het begin. Er is dus een evolutie bij mij geweest. Ja, ja. Je hebt het licht gezien. Ja. Je ja. hebt het licht gezien. Oneven... Nee, maar hoe, waarom dan? Waarom heb je, waarom heb je die, die kwinkslag gehad? Nou, op een dat, gegeven, gegeven moment was je ook gemaakt? ouder en wijzer. Dus ik gaf ze altijd een hand. Want op een gegeven moment, bes ik maakte me no op het laatst nooit meer druk om ze. He, ze uh, fluiten in je voordeel, ze fluiten in je nadeel. Het, kan, het is oneerlijk, daarover druk maken. Want Rutte zegt ook niet, uh, de tegenpartij moet een penalty hebben. Dat zegt hij nou net niet natuurlijk. Dus het is volkomen oneerlijk. He, nou, Daarom deed ik dat op die manier. Ze bestonden gewoon niet. Nee, zwarte kleur, zwart, je zag ze niet. Maar het is wel een mooie, het is wel een mooie gevolgtrekking van uh, Ton. Uiteindelijk word je ouder en wijzer. En dat ja. is dus hoop voor Fred Rutte. Dat hij op een dag dat ouder het... en wijzer is. En niet dit ja. kleine gedrag ja, dat gaat goed, Het rare is dat Fred Rutte is dan nog niet zo ja. oud. Maar is eigenlijk al vrij wijs normaal gesproken. Zo zien we hem toch allemaal. En dat is, dat is ook niet onterecht lijkt mij. Het is een bedachtzame trainer over het algemeen. Ja. En dat maakt dit geval natuurlijk des te vreemder. Ja, waar, waarbij ik er niet aan ontkom om te denken... dat uh, ja, de druk om kampioen te worden... die uh, voor PSV geldt, financieel gezien... na nou, wat is het, drie jaar zonder. Maar ook voor Fred Rutte inmiddels geldt... als een nog erg ongelauwerde trainer ja Dat die druk nu gewoon, uh, dat dit eruit komt, dat die druk al heel erg hoog is. Maar nee, ik... is, is het dan uh, uh, volgens jou uh, de druk om kampioen te worden? Of is het de druk bij Fred Rutte zelf om dat succes te willen hebben als trainer? Ja, in eerste instantie om kampioen te worden. Kijk, Fred Rutte is wel, is wel een, een, een, een, een ploegtrainer. Dus hij zal niet in eerste instantie met zijn eigen belang bezig zijn. Dat geloof ik nog ineens. Maar langzamerhand zijn die twee dingen die jij nu nog een beetje probeert te scheiden... door de afgelopen twee, drie jaar bij PSV een beetje in één gaan lopen natuurlijk. Zowel de club als de trainer heeft gewoon heel erg behoefte aan, aan het succes. En, als hij dan, en dat was ook deze wedstrijd. Ze stonden voor. Hij heeft alleen, ik weet niet zo lang, geen topwedstrijd meer, meer gewonnen. Rutte. Nou, doet hij dat niet alleen dan weet ik wel, maar goed. Dat zijn de cijfers. Dus hij, ja, dan is er zoiets Dan staan. We 1, 2. En dan, dan begrijp ik allemaal wel dat het frustrerend is. Maar ja, de reactie is natuurlijk uh, klopt van geen kant. Tom? Nou volgens mij ben je niet verplicht handen te geven, He, dus uh, ik weet niet wat de afspraken zijn. Dus je kan ook voor en na de wens... Maar Don, hij, hij stopt het veld ja, nee, Hij dit gaat was ostentatief duidelijk. de, de grensrechters wel een uh, hand geven en de scheidsrechter. er niet. Nou zitten. goed, als maar, ik vind dat hij geen straf moet hebben. Dat is Ja, maar dat is altijd kan gebeuren. En jij noemde net de CBV, kan het niet. KNVB kan het niet. Maar PSV nee. zelf, het bestuur ja. zelf, had wel iets kunnen doen. En dat is gewoon een vriendschappelijk gesprek geworden. Met het de scheidsrechter home referee noemen, dat is natuurlijk... Uh, nou, volgens mij hoef je daar geen regel voor op te stellen. Volgens mij is dat gewoon... Uh, Belediging. Ja, voor ambtenaar in functie. Uh. <laughs> voor een ambtenaar in functie, ja. Uh, goed, uh, we gaan even naar Oranje. Het Nederland Zelftal bereidt zich voor op uh, vriendschappelijke duels tegen... Uh, of met, moet je dan zeggen, Zwitserland en uh, Duitsland. De meest opvallende naam in de selectie is die van Dirk Boerrichter. Ja, had ik vorig jaar niet uh, durven denken en niet durven dromen. <laughs> nee. nee, heel vreemd allemaal. Kijk, uh, als je vorig, vorig jaar dan, uh, in een stadion speelt uh, waar een paar honderd mannen aanwezig is... dan sta ik dat me niet bij stil van laat ik volgend jaar eens uh, Duitsland, uh, in Duitsland uit gaan spelen tegen het nationale team. Nee, dat, uh, dat gaat er niet in je hoofd rond in ieder geval. Ja, Dirk Boerichten van RKC. Eerste divisie vorig jaar nog. Nu uh, in het Nederlands elftal. Henk Hoitink, uh, gaat het te snel of gaat het uh, precies volgens uh, op schema? wat jou nou, Het gaat wel snel, maar ik denk, nou, hoewel snel, hij is 25 jaar. Hè? Hij heeft ook een wat, wat andere ja, carrière Ja, maar als je gemaakt. binnen een jaar ja, ja, ja, ja. zo'n carrière-move nee, maakt... Dan... dat wel, zo gezien gaat het snel. Ik denk niet te snel, ik denk dat het ook heel verklaarbaar is... dat hij erbij zit. Eh, ook omdat iemand als Elia, die daar tot dusver werd gebruikt... helemaal niet meer speelt bij de club waar hij zijn, Juventus waar hij zo nodig heen moest. En, eh, nou ja, hij, hij verdient deze uitverkiezing, eh, lijkt mij. Die jongen heeft zich goed gemanifesteerd wat helemaal zo knap is, vind ik juist in de periode... dat het Ajo's niet zo goed ging. En hij zit er nog maar net bij. En hij komt uit, uit de eerste divisie. Heeft hij zich ook in die fase... en dat geeft veel meer aan dan he, als het allemaal goed gaat... heeft hij zich ook in die fase redelijk staande gehouden. Hm. En ik denk dat in de achtergrond... Dat het, ja, ook, denk ik maar even snel dat het ook komt. We hebben het er straks over van de wiel gehad... bij wie eigenlijk alles wel crescendo is gegaan... In, uh, vanaf dat hij in Ajax 1 stond. Deze jongen is, is teruggegaan naar een andere club. Eerste divisieniveau... Uh, en als je dan de goede instelling en toewijding hebt... dan kan jij dat verder brengen. En dan sta jij beter in een bepaalde situatie... ook als het een keer niet goed gaat met je club. Mm. Nou, dus zeer verdiend. Ja. John Vorkes, mee eens? Ja, het zal ook met zijn leeftijd te maken. Henk zegt ja. dat hij 25 is. Now or never. Dat... Nou, maar dat is, ook, dat is natuurlijk ook een leeftijd waarin je uh, anders in het leven staat. Ja. Vol, volkomen al die jongetjes van 18, 19 die, uh, die zo half over het paard worden getild... omdat ze van Ajax zijn en in de Nederlandse Elf komen. Dat is natuurlijk niet uh, echt de, de perfecte voorbereiding... op een, op een karaktervolle rol in, uh, in de top van het voetbal. Ja. En ja, niemand zal dat pad afleggen zoals Boerrichter dat doet. Maar het is wel een vormend pad. Ja. Nou, met ons heeft het ook gedaan. En Chatley uh, dacht ik. Klaas-Jan Huttler heeft een, uh, een neus gebroken... maar die gaat het toch, uh, die gaat het toch proberen. Is dat, vinden jullie dat verstandig? Nou, dat Dubbel, me... Dubbele neusbreuk zelfs, geloof ik. Met een masker wil hij gaan spelen. Hij wilde later net zo uitzien als Louis van Gaal... wou ik bijna zeggen, maar... Nee, nee, nee niet maar dat dat hij is... gaat een masker gebruiken. Dus ja, zo. maar dat, dat is toch gekkigheid. Dat moet je niet, Dat moet je niet doen in, uh, in vriendschappelijke duels. Laten we, laten we nou verstandig zijn. Ik bedoel, kijk, als het de WK is... dan zeg ik, hups, masker voorspelen. Maar in dit soort omstandigheden... Nou, heeft het toch een mooie week om, uh, om enigszins te herstellen van, uh, van ja, een ja, rondlesituatie? Zo, dat zou ik ook zeggen, uh, normaal, uh, uh, rationeel gezien. Maar ja, wat hier natuurlijk op de achtergrond meespeelt. Ik bedoel, die jongens ja, horen het ook wel en die zitten er zelf ook in. Ja, het Nederland het hoeft niet bijeen te komen of het gaat er weer over van Persie Huntelaar in de spits. Dat is, dat is het, het, het, het, het running item. Dus ja, dat weten en voelen die jongens ook. Ja. En daarom willen die erbij blijven. Ja. Um, Club Brugge heeft Adrie Koster ontslagen. Brugge verloor met 4-5. Spectaculaire wedstrijd was dat van Racing Genk, uh, die club hebben hebben. Weer Mario Been. En hij was dus indirect schuldig aan het ontslag van zijn collega. Ja, Adrie is een geweldige vriend van mij natuurlijk. Want ik uh, heb eigenlijk het vak in het begin van hem geleerd. Hè, door middel van twee jaar assistenten zijn bij Excelsior. En dus onder, onder Adrie uh, assistenten zijn. Ja, en dat, dat is ongelooflijk vervelend. Ik heb hem ook gelijk gebeld. Maar aan de andere kant, ja, je weet dat dat het lot is van een coach. Ja. Been dus schuldig aan het ontslag van uh, Kost. Ik weet niet of een van jullie de wedstrijd heeft gezien. Nee. Die 4-5, dat was uh, spectaculair. Uh, uh... Ja, maar hij is ook niet ontslagen vanwege deze wedstrijd alleen. Hè. Hij is in de beker uitgeschakeld. Uh, heeft eigenlijk nog nooit prijzen gewonnen. En ik zit mezelf af te vragen, McLaren... Is de beoogde opvolger of ze niet al lang met kleren aan het praten zijn geweest? Ja, zo gaat het toch in de volgende Eind vorig seizoen bungelde hij al, Adrie Korsen bij Club Brugge. Toen was het al heel erg uh, penibel voor hem en toen is hij onder bepaalde voorwaarden. En ze hebben ze maar wat nieuwe spelers weer gehaald. Hé, je kan altijd twee kanten uit. Je kan of de trainer eruit gooien of wat nieuwe spelers. Hebben ze eerst op die. Maar toen was het al. Uh, ja, toen hing hij al aan een zijde draadje. Ja, En als je dan een paar van dit soort resultaten krijgt. ja. Zeker bij een club als de, dat werkt, daar al een beetje zo. Ze hebben er altijd weer hoge verwachtingen van, clubbruggen... Wat eigenlijk nooit mee kan in het spoor van Anderlecht en zo. Ja. Alleen onder de onstappel, hè? Ja, ja. <laughs> maar dan gaan we weer te veel oh, we zijn. Wel ja. Heel ver terug komen die twee mannen aan de koffietafel <laughs> weer. Uh, maar jullie kunnen wel enige vorm van begrip opbrengen, begrijp ik, voor, uh, voor het ontslag van Costa. Die conclusie nee, mag ik niet ik trekken? Kan, nee, ik kan nooit het begrip van de trainer opbrengen, maar je weet dat het zo gaat. Ja, ja, ja. Goed, dan uh, de volleyballs. Dus het uh, project van het Sedentje, die is uh, ten einde en uh, de man die hem sloeg, Bert Goedkoop... is nu de hoofdverantwoordelijke van de volleybaldames. Uh, Goedkoop, zijn rol, werd door de speelsters niet in dank afgenomen. Ja, dat is een hele rare situatie, want uh, Bert is natuurlijk degene... als technische directeur die AFT al heeft ontslagen... en vervolgens staat hij hier als interimcoach. En uh, ja, dat, dat leidt tot hele rare situaties, gesprekken en discussies... en uh, emoties die daar ook zeker wel bij, bij komen kijken... Uh, ja, dat, dat hebben we geprobeerd een plekje te geven. En uh, nou, het gaat niet van de ene op de andere dag. En uh, we hebben inderdaad wel ook aangegeven... dat we uh, dit niet heel netjes vonden van de bond. De timing, uh, de manier waarop, zonder overleg. En uh, ja, dat is wel uh, ja, niet zo goed, in een goede aardig geval eigenlijk. Nee. Maar ja, mijn Fleer, uh, de speelsers kregen het horen toen ze op vakantie waren. En dan vervolgens degene die Zellinger uh, ontslaat, die neemt het dan over, tijdelijk. Dat lijkt ik een onderwerp voor Tom Boot. <laughs> nou ja, goed. Kijk, het ontslag van... In zet ik al te discussie. Want je moet in een contract natuurlijk evaluatiemomenten hebben. En die goed beschreven hebben. Nou, ik ben ervan overtuigd dat het niet gebeurd is. Nou, dan is je beurt voorbij. En dan moet je hem tot 2012 gewoon laten zitten. Nou uh, goed, dat is, is, is gepasseerd. Ja, dat, dat hij is ontslagen. Ja, maar, maar goed, dan, ik wil dat wel even dan dan zeggen. Maar ze zeggen dan goedkoop. Die technisch directeur mag nooit coach worden. Omdat de technische, uh, de coach altijd ontslagen kan worden door die technische directeur. Hoe, hoe moet die coach nou in Zagreb... ze gaan naar Zagreb toe, naar Kroatië... hoe moet die coach nou beoordeeld worden... en door wie moet die beoordeeld worden? Dus goedkoop beoordeeld goedkoop. Ja, dat is wel lekker hoor. Ja, maar wat is dan het, wat is dan het alternatief, uh, Ja, ja vol, volgens mij was er even geen alternatief. En, en goedkoop gaat het gewoon voor één ja. toernooi doen. Ja, ze, zijn, ze hebben ja. zichzelf met deze noodsituatie nee. opgezadeld. Ja. Nou, dus er was wel een alternatief, niet ontslaan. En dan ben ik nog benieuwd, jij zit bij NOC-NSF heel erg diep... Uh, wat voor Maurits Hendricks de rol heeft gespeeld bij dit ontslag. Want het is duidelijk dat er twee partijen, Dela, de sponsor en de NOC-NSF... Uh, goedkoop onder druk hebben gezet. Nou, Dela is gevraagd. Ik las toevallig vandaag... een artikel van Robert Messet in de, in de Volkshand. En, en, en die vroeg echt aan... dela directeur zeggen, hebben jullie... Uh hebben jullie ervoor gezorgd dat die Avital eruit gegooid werd? En die, die heeft uh, gezworen met twee vingers in de lucht. Dat zij zich daar absoluut niet mee bemoeien. Zij, zij gaan daar niet over. Maar goedkoop, je, goedkoop heeft het wel beweerd. Ja, he? ja, ja, ja. Maar had je hebben verwacht dat ze ja zouden zeggen? Nee, dat had ik niet verwacht. Maar uh, Robert is nogal een, een dolvragende journalist. Dus dat, het in het stuk kwam het echt wel uh, redelijk stevig over, als betoog van deze topman van Dela. Het, is, het, het zou ook werkelijk te gek zijn als een ja. begrafenisonderneming... Uh, over het uh, personeelsbeleid van de volleybalbond gaat. Maar ja, houdt een sponsor, neem ik aan, en niet zozeer een uh, begrafenisonderneming. Nou ja, okay, ja, het is prachtig dat ze dat doen. Uh, heel goed voor dat, uh, voor dat uh, prachtige vrouwenteam van het Nederlandse volleybal. Ja. Die alleen ergens een... Uh, een mentaal krakje voortdurend hebben. Als het, als het er echt om gaat. Nou, wat je eigenlijk bedoelt te zeggen. is dat je begrip kan opbrengen. voor het feit dat de Bond het op deze manier oplost. want er was geen andere oplossing voorhanden. Ja, dit is een noodoplossing, absoluut. Uh, en ik denk dat, ze, dat als zij door het uh, kwalificatietoernooi van Kroatië. komen, als ze daar doorheen komen naar de volgende ronde. Dan, dan zal er een nieuwe coach staan. En dat heeft Bert goedkoop ook beloofd. En dan kunnen we hem hier aan deze tafel... nog een keer de nee, oormaken. Dat is een hele logische oplossing. Ja, ik, nee, want Kijk, een technisch directeur... neemt zelf een beslissing. En vooral zo'n belangrijke beslissing. Jij zegt, Dela speelde geen rol. Hij heeft zelf gezegd van wel. Maar hij heeft nog een andere partij genoemd. Tenminste, dat kan niet anders. En OCNSF. Ja, dat zijn de nou. twee grote financiers. nu. Kijk, de, de rol... Uh, Avital Selinger heeft vier jaar... met het Nederlands vrouwenteam gewerkt. En die werd gewogen na de mislukking van de vorige Olympische periode. En de toenmalige technisch directeur, één dag per week... Joop Alberda, daar kennen we hem niet van... die zei... Laten we, laten we het nou eens anders gaan doen. En die wilde eigenlijk Avital vervangen. En anders laten secunderen door een aantal eh, deskundigen... op het gebied van, me, van met name psychologische begeleiding. En daar wilde Avital niet aan. Uiteindelijk heeft Avital die strijd gewonnen. Joop is verdwenen. En Bert Goedkoop is van de, van de beachvolleybaltak beach van de Nevobo overgekomen... om technisch directeur te zijn. En Bert Goedkoop, laten we dat even niet vergeten... is in 1995 met Nederland Europees kampioen geworden in Arnhem... Met de vrouwen. Ja, maar waarom heeft Avital dan het contract in 2012 gehad? Je moet het contract respecteren. En in die bond is ook nog even. Avital is nu ontslagen. Pas geleden Peter Blanchet. Een jaar geleden zou ik maar zeggen. Sturkenboom. Dus zal het niet eens aan de bond liggen? Uh, Tot slot, kort. Nou, dat weet ik niet of dat aan de bond ligt. Ik heb daar werkelijk U geen uh, geen ontslag in ja, zo'n dus, korte uh, uh, tijd. Hè? Misschien is het wel topsportvolleybal. Want er vallen altijd veel ontslagen in topsport. Ja, <laughs> nou, maar ze presteren uh, er niet volgens uh, topsport. Uh, goed, da da daar laten we het even bij. Zijn jullie ook zo benieuwd of net, uh, Nathalie Grinham... Uh, de finale van het Scorsche heeft gehaald bij het WK? Nou, niet echt. Uh, Floris van Horen, de luisteraars wel. Nou, ik ook. Floris. Floris zit uh, in Rotterdam. Uh, half finale zit er net op tegen de als eerste geplaatste Nicole David, als ik goed ben geïnformeerd. Hoe is het afgelopen? Uh, het is uh, niet zo goed afgelopen voor, uh, hmm. voor Natalie Grinham. Maar dat ja, was eigenlijk ook wel een beetje te verwachten. Zij heeft uh, een stuk of dertig keer uh, tegen haar gespeeld. Ze heeft er maar zeven van gewonnen. En. Het is echt uh, ergens in 2007 voor mijn uh, gegevens dat ze voor het laatste van wist te winnen. En ook nu uh, was ze niet tegenop. Was een hele goede, degelijke eerste game, maar die wist ze niet uh, naar haar toe te trekken. 11 9, het was close, maar ja, er waren wat uh, beslissingen van de scheidsrechters die haar dwars zaten. Toen ging ze toch met een gepiekeerde stemming uh, ging ze de kooi uit. En dat zag je eigenlijk weer terug in de tweede en de derde game. Daarin kwam ze niet echt in het spel. Zeker in de tweede maakte ze veel uh, fouten zelf. Waardoor het eigenlijk uh, voor Nicole uh, een hele makkelijke prooi was. En toen ze hier uh, achter de coulissen uh, verscheen, zei haar coach ook, dat was solid. Het was degelijk en ze hoefde zich niet echt in te spannen. Dus Nicole David kan uh, rustig zich gaan voorbereiden op die finale tegen Jenny Duncalf uit Engeland. Maar uh, laten we wel zeggen dat Natalie Grinham uh, een prima prestatie levert. Ze is lang uit geweest uh, voor haar zwangerschap. Ze is teruggekeerd, ze moest helemaal terugknokken naar uh, de top van uh, de wereldsportielijst. En daarmee, eh, daarin is het toch wel geslaagd als je een halve finale van het eh, WK haalt. En ik denk ook dat de organisatie tevreden is met dit evenement. Want eh, vol luxe hadden ze nu weer. En ze hebben een mooi toernooi gehad. Alleen, ja, <lacht> geen Nederlandse winnaar. Nee, oké, okay, goed. Dankjewel, helaas. Geen uh, Nederlandse finalist op het WK squash. Goed, uh, John Volkers, wat ga je doen dit weekend? Uh, morgen naar Schaatsen. Oh, oké. Wat is wel geschaast, morgen. Denk welke wedstrijd ga jij doen? Utrecht-Ajax. Utrecht-Ajax. En Tommer, ga jij doen? Ja, natuurlijk. hè. gaat daar Ja, 10 kilometer vandaan, dus plicht aanzetten. Tegen wie spelen ze eigenlijk? Ik weet niet eens maar. Ado. Ado. kijk, nou, mooie wedstrijd. Goed, dank jullie wel. Even kijken wat er in het buitenland is gebeurd. Bundesliga, Dortmund-Wolfsburg 5-1. Werder tegen Keulen 3-2. Drie keer Pizarro. Nürnberg tegen Freiburg 1-2. Hoffenheim, kaisers 1-1 en Hertha BSC tegen Borussia Dortmund 1-2. Bayern aan kop met 25 uit 11. Dortmund tweede 23 uit 12. En Bremen en, en Gladbach hebben het 23 uit 12. In Engeland Manchester United, Sunderland 1-0. Arsenal West Bromwich Albion 3-0. En weer een goal van Van Persie. Liverpool tegen Swansea City 0-0. Aston Villa, Norwich City 3-2. En Newcastle United tegen Everton 2-1 met één doelpunt van Johnny Heidinga. In eigen goal. Dat is jammer. Vlak voor tijd nu nog bezig. Blackburn Rovers tegen Chelsea 0-1. City aan de leiding met 28 uit 10. United tweede met 26 uit 11. En derde Newcastle met 25 uit 11. Ik dank uh, de gasten John Volkers, Henk Hoytink en uh, Tom Boots... voor het komen naar uh, de studio. Vanavond is er weer een NOS langs de lijn om 7 uur. Die wordt gepresenteerd door Ronald Boots. En daar zit onder meer in... Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur, de Eredivisie, NAC Vitesse. Het is ook deze inzet en is er een volgende avond. RODA EDV. Goedemd. Ja, nummer 3 hoor. RKC Groningen. Kan die schieten, nee, want ze staan terug tot de cold En om kwart voor 9, Feyenoord NEC. En hij schiet hem 13, ja! Net in. En West langs de lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.